Middernacht, het begin van vrijdag 17 januari. Ewout de Jong met het NOS-journaal. In Syrië zijn in de afgelopen jaren 10 Nederlandse jihadisten omgekomen. Dat zei minister Timmermans in de Tweede Kamer. Volgens hem zijn er nog ongeveer 120 Nederlanders actief in Syrië. Zo'n 20 jihadisten zijn al teruggekeerd. De Turkse regering heeft twintig officieren van justitie overgeplaatst van Istanbul naar de provincie, melden Turkse media. Het is een volgende stap in het langdurige conflict tussen premier Erdogan en politie en justitie. Volgens Erdogan de politie en het gerechtelijk apparaat een complot om de regering af te zetten vanwege corruptie. De ruzie kwam half december in de publiciteit toen de politie drie zoons arresteerde van ministers van Erdogans AK-partij op verdenking van fraude. Ook tientallen zakenlieden en bankiers werden opgepakt. Erdogan ontsloeg daarop de politiechef van Istanbul en in de hoofdstad Ankara zijn inmiddels 350 politieagenten overgeplaatst of ontslagen.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 Een kamermeerderheid is voor herinvoering van de stemcomputer. Na de VVD staat nu ook de PvdA positief tegenover het advies van de commissie van Beek. Die wil dat kiezers op een computer stemmen en daarvan een print maken. En die stembiljetten worden dan s'avonds met scanapparatuur elektronisch geteld. Het weer, de komende uren overal droog met de opklaringen en minimaal rond 5 graden. Overdag af en toe zon tot de avond droog, middagtemperatuur 8 tot 10 graden. Dit was het NOS Journaal.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 Goedenacht. We brengen u vannacht glamour, leugens en poëzie. In het tweede uur wat journalist Francisco van Jolen... door slapeloze nachten loodst, zeg ik een beetje beschroomd... want ik heb het u wel eens eerder beloofd, deze bijdrage. En AHJ Doutsenberg schreef in het boek Samaritaan... over zijn spontane nierdonatie aan een vreemde. En nu bekent hij in een zelfinterview dat dat allemaal gelogen was. Maar dat mag in de literatuur. U hoort hem na één uur, net als kunstenares Anouk Rivioen. Die begon met het tekenen van glamour-modellen... maar geleidelijk aan verloren die modellen een beetje van hun glans... en maakte de glamour plaats voor... Nou ja, iets anders. Dat hoort u in het tweede uur. Maar we beginnen met poëzie. Mens, dier, ding heet de nieuwe bundel van Alfred Schaffer. Hij is hier te gast. Het is zijn eerste bundel sinds 2008. In de tussentijd verhuisde Schaffer terug naar Stellenbosch in Zuid-Afrika... waar hij lesgeeft aan de universiteit. Komend uur praat ik met hem over poëzie, over dictators... over Zuid-Afrika, over Nelson Mandela. Hij werd geboren in 1973. Zijn vader was Limburger. Zijn moeder Antojaans. Hij groeide op in Leidsendam won meerdere belangrijke poëzieprijzen... kreeg nog veel meer nominaties en lof... woonde afwisselend in Amsterdam en Kaapstad... en in 2011 vertrok hij misschien wel definitief naar Zuid-Afrika. Hartelijk welkom. Dank je. Je, je, je, je vorige bundel uit, uit 2008... daar, daar uh, schreef je... Het is, het is wel mooi geweest. In het laatste gedicht kondigde je eigenlijk aan... nou ja, het is wel mooi geweest. Er, er zit geen samenhang meer in, in, in de nachtelijke zinnen... Je kondigde, je kondigde aan te stoppen met de poëzie, lijkt het wel. Ja, dat is er wel een beetje van gemaakt. Ik heb natuurlijk nooit uh, dat luid van de daken geschreven. Dat zou ik wel aanmatigend zijn. Ik bedoel, wie hoort dat nou? De dichter die zegt, no, ik stop met dichten. Maar um, ik, had wel, ik had wel het gevoel dat ik, dat ik niet meer wist... wat ik uh, verder nog zou kunnen schrijven. Um, dat ik uh, misschien ook wel op een doodspoor zat qua vorm. Dat ik... Uh, uitgepraat was, je, bent, je, je, je leeft door, je maakt van alles mee, je, je leest mooie dingen, je ziet mooie dingen, en je maakt verschrikkelijke dingen mee, dus er gebeurt genoeg om waarschijnlijk over te schrijven. Maar ik, ik kwam niet uit die vorm die, uh, die mij misschien wel gevormd heeft, meer dan ik die vorm gevormd heb. En dan, dan word je er een beetje een gevangene van. Uh, dat is ook stijl, een stijlkwestie. maar je moet niet uh, opgeslokt worden door de stijl. En dat was misschien allemaal een beetje te sprake. Dus ik, ik wist, ja wat nou, ik wil niet nog een keer dit schrijven. Want dat heb ik nu juist al gedaan. Het was op. Het was gewoon een beetje op. Ja. En uh, ik zei, dit gedicht, dat heb ik natuurlijk dan wel achteraan gezet. Het was niet het allerlaatste gedicht. Maar uh, het, is, uh, het is een beetje een, uh, zo'n nachtgedachte. Hè? Van, ja, wat nou... Uh, en dus daarmee een besluit. Dus ook leuk om aan het einde van de bundel te zetten. Dus het is ook gewoon weer vormtechnisch. Uh, ik had het ook aan het begin kunnen zetten. Maar dan zet ik, ja, er komt dus nog heel veel wat positief eigenlijk. Hij is dus helemaal niet gestopt met dicht. En dan was het hetzelfde gedicht geweest. Maar je hebt maar, wel, je hebt wel gezegd het is geen beroep. Het is niet iets wat je kiest. Het is, het is een roeping in het leven. Dichten. Het is iets waar je niet zonder kan. Hmm. Hoe, is het, hoe is het als je roeping ophoudt? Ja, teleurstellend. Ja, als je van iets heel erg houdt, of denkt te houden... en uh, je, het, uiteindelijk is die liefde dan toch bekoeld... op dat moment in elk geval, dan is dat erg teleurstellend. Maar je kunt dat niet aftwinken, ik ga toch maar een bundel schrijven. Misschien gebeurt dat wel eens. We zeggen, nou, ik ga toch maar die film maken, of toch maar die roman schrijven. Maar ik zie daar de zin niet zo van in. Dus, uh, maar ik vond, dat wel erg. ik vond het wel jammer, maar het... het, het, het het leek mij een, een voldongen feit. Nou, dat was het dan blijkbaar. Want ik voelde geen, geen aandrang. Ja, en dat, dat is, is interessant, gegeven. want ik voel nou ook geen aandrang. Maar het is nu. Ik, ik ben nu ook natuurlijk wel van teruggekomen. Je moet niet gelijk zeggen van nou, dit was het, ik voel niks. Ik ga nooit meer schrijven. Ja, het komt heus wel weer. Waarschijnlijk. Maar dit kwam ook na, na een periode, want, want daar ging die vorige bundel over. We gaan het over, we gaan het over je huidige bundel hebben. Maar, mm -hmm. maar toch, het kwam na een, een hele intensieve periode in, in, in je leven sterfgevallen, uh, verlies, rondgezworven op, op zoek naar woonruimte, geldnood. Ja. Alles, Alles op je dak gehad. Lachtig als het zo achter elkaar gezegd wordt. Maar het was wel waar inderdaad, ja. Echt een beetje dat uh, arme kunstenaars bestaan en zo. Ja, dat, uh, dat was vermoeid natuurlijk. Vooral uh, het, het verlies van, uh, van dierbaren, mijn ouders en uh, mijn zus al veel eerder. Maar iets dat ik pas in uh, mijn dertige jaren ben gaan voelen... Gek genoeg, ik heb het gewoon heel erg verdrongen. En in al die bundels is dat er langzamerhand meer en meer naar buiten gestroomd. Bijna door de kieren heen geperst. Uh, en, en dat was blijkbaar een noodzakelijk proces. Maar het is, het is wel pijnlijk en wel moeilijk. Uh, ik denk dat dat het ook op een gegeven moment vermoeiend maakte. Mooi om te doen, schrijven. Maar elke keer weer uit dat uit het diepe, verdrietige onbewustzijn putten... ja, daar ben je op een gegeven moment wel klaar mee natuurlijk. En je weet ook, ja, je, je schrijft voor jezelf, je doet het voor jezelf uiteindelijk. Maar je moet, je moet het in je boek zetten als je denkt dat het niet ook voor lezers bedoeld is. Hè? Lezen moet er ook iets aan hebben. En die wil je ook niet altijd maar opzadelen met gedichten over angst... en over somberte en, uh, en lezen wil ook eens wat anders. Daar ben ik ook anders over gaan denken. Dat je geen concessies hoeft te doen ten opzichte van de lezer waar er toch wel een beetje, beetje rekening mee mag houden. En uh, dat was misschien ook een omslagpunt... waardoor ik dacht, uh, wat, wat dan? Wat nou? Want dat is niet hoe ik ben, niet hoe ik schrijf. En dat moeten we waarschijnlijk dan gewoon uitkristalliseren. Toen was het op. Je was, was leeg. Je had, je had al je leed van je af uh, geschreven. Je had, je had alles wat je had in, in, in die bundel gestopt. Er is heel veel gebeurd in, in de tussentijd... Was er een moment dat de gedichten weer kwamen? Was er een moment dat, ja. dat ineens de poëzie weer ging stromen? Ja. En ja, natuurlijk is... was dat moment er, want er is een bundel. Maar wat was dat dan? Ja, dat weet ik wel goed. Dat was toch al gek als je er achteraf kijkt. Dan is het toch weer een gedicht. want het is toch weer redelijk luguber en alles. Maar ik weet, ik ben op het spoor van iets. Het is minder hermetisch. Het is iets anders. Dat was in 2010 toen ik ben gevraagd ben door de organisatie De Wintertuin om een gedicht te schrijven met een paar andere dichters bij een beeldenreeks. Ik weet niet, nou, dat was er ergens in Antwerpen. Ik weet niet eens meer precies waar. Um, maar dat was een heel mooi beeld, heb ik uitgekozen, dat inspireerde me heel erg, uh, van de Praying Mantis. He, maar dat was dat is een beeld van een, een maar vermomd of vormgeven als een vrouwenlichaam. Ja, een prachtig beeld Dat was er midden in zo'n grasveld. En dat gedicht is hier ook in, het is een van de laatste gedichten trouwens in de bundel. En dat is het eerste gedicht uh, dat ik zeg maar met de schone lei uh, weer schreef. En dat hier gekomen is. Dat ik, ik ben nu iets op het spoor dat iets anders zou kunnen worden. En uh, ja, toen snel vocht er al wat meer. En toen kreeg ik idee ik wil iets, iets heel anders maken dan wat ik nou gemaakt heb. En wat ik altijd al wilde doen is... Vind ik een fascinerende figuur, die Shaka Ik weet niet of jij dit gezien hebt, die televisies hier in de jaren tachtig. Ja, bom, ja de, de, ik kan dat me, me nog wel pom, herinneren. Weet je wel, ja, Shaka is het ja. prachtig. En um, een beetje jaren tachtig als je het nu kijkt. Ik heb de DVD natuurlijk ook aangeschaft in Zuid-Afrika... om een beetje research te doen. Maar het is toch wel echt uh, nou, slechte cameravoering en zo. Ik zei, het is nu niet meer zo genietbaar als toe... maar toen vond ik dat verschrikkelijk interessant. En... Um, ik heb Voor mijn proefschrift heb ik onder andere ook over Shaka Zulu gelezen... in aanleiding van literaire teksten die ik, die ik over hem las. En ik vond hem van begin af aan van op een of andere manier een heel fascinerende figuur. Omdat er bij hem niet alleen veel geschiedenis omheen hangt... maar ook heel veel mythologie. Door misschien de Afrikaanse orale cultuur. Er dus heel veel versies van verhalen over hem. De grootste Zulu die ooit geleefd heeft. Welke volken hebben nou een, een grootste? Ik bedoel, wie, wie was de grootste Nederlander? Wille ja, van Oranje. Ja, oké, okay, er zijn van die verkiezingen voor en <lacht> ja. zo. Maar, maar dat eigenlijk iedereen het er wel over eens is... dat een volk één grootste had. Ja. Ja, Atatürk misschien. Je hebt, je hebt, je hebt ze sommige... In Nederland zou ik het misschien ook niet zo weten. Maar in elk geval daar is het, is het uh, ja, wel een onomstreden uh, grote figuur. Maar wel min een, een zeer groot, uh, groot figuur. Het is dus ook wel bij het schrijven van die bundel meer en meer... Uh, maar goed, je bent bezig met zo'n boek... Ik moet altijd denken aan die Gumba. Ik weet niet of je die kent, maar ze is zo'n vent te schrijven. Het zweet parelt echt van zijn voorhoofd. Oh nee, niet alweer een kutboek. Maar je ziet hem doorschrijven. En je kunt er niet zoveel van doen. Terwijl je dus bezig bent om iets te maken. Was dat anders? Want... Um... Je hebt wel eens gezegd over, over uh, het schrijven van zo'n bundel... Dat je, dat je dan de hele nacht opbleef... of dat je, dat je een hele dag rondliep door Brussel of door Parijs... of, of dat, er, dat er onder invloed van grote hoeveelheden drank... dat, dat dan de gedachten ging stromen. klonk als een vrij zwaarmoedig proces, het schrijven van een dicht bundel. Was dat dit keer hetzelfde? Of ging het eigenlijke schrijven heel anders in zijn werk? Uh, nou, het ging misschien wel een beetje. Nou, niet dat ik. ik je hebt niet op Brussel gezworven. Nee, nee, nee was maar in Zuid-Afrika. Maar wel buiten je eigen habitat. En dat is natuurlijk wel meer en meer deel geworden van mijn leven. Dat ik een beetje buiten de context leef. En dat is zelfs nu hier. Je bent nou ook hier in Nederland, merk ik, ben ik nu ook een beetje zwervende geworden. Het is wel fijn om ergens thuis te horen. Dus het is niet dat ik daarnaar streef, maar ik merk dat ik gewoon. Misschien hebben andere mensen het ook. Dat je je verbeelding uh, makkelijker kunt laten gaan. Of dat je dieper of sneller bij, bij gedachten uitkomt... als je op een plek bent waar je niet door alledaagse dingen uh, wordt afgeleid. Dus het, het klikt misschien zwaar moedig... maar het was heerlijk om door Brussel te lopen of door andere steden. Is toen moet ik ook wel dingen geschreven. Dat ging daar altijd heel snel vanzelf. Maar als het eenmaal stroomt, blijft het dan ook komen? Zoals bij, bij deze bundel, je op een gegeven moment zegt, nou ja, ik, ik was op, ik was klaar, ik kon niet meer dichten. Ineens was het er weer. Vanaf dat moment blijven de gedichten dan ook komen. Is is dan ook een, een zoals die gumba van, oh jee, weer een kutboek. En, en dat je maar blijft typen, ging het ook Ja, dan? nee, dat is vooral omdat, hè, dat, dat was nog een beetje over dat e ethische bezwaar. Waar ik, nu niet meer zo, maar een tijdje tijdens het schrijven over twijfelde. Van, dit gaat wel over Shaka Zulu, over een Zulu-koning, maak ik heb niet. Te veel belachelijk. Maar je, terwijl je dat denkt, je schrijft, toch maar gewoon zoals je schrijft, daar kun je weinig aan veranderen. Dus dat bedoel ik eigenlijk met dat, dat automatische in een richting schrijven. Maar steeds aan een bureau of, of kwamen de gedichten ook overal, ook als je in de, in de auto zat of uh, als je door het park liep? Nou, het is wel eens een keer in de auto gebeurd. Maar ja, dat natuurlijk niet zo goed. Ja, nou, je moet ze de kost geven. Uh, of er veel in de auto geschreven wordt dus in Zuid-Afrika... want het wordt vaak ontzettend slecht gereden. Dus misschien schrijven wel meer mensen gedichten in de auto. Het, het is een verschrikking daarop te maken. Het zijn weg. allemaal wegpiraten, dus dat kan er allemaal Ja, ook misschien zijn het heen. allemaal dichters. Omdat ben bezig met een gedicht <lacht> en dan slingeren ze weer naar links... zonder richting aan te geven. Maar ik heb het wel één keer gehad... en heb ik het gewoon op een uh, dictafoontje op mijn, op mijn iPhone... even snel opgenomen, wat, uh, wat uh, woorden. Maar het is uh, vaak vanaf het bureau ontstaan... In, uh, ja, soms een beetje in je hoofd, maar dan schrijft het wel achterbeel op. is wat, wat, wat rustiger. Maar in wezen is het hele Zuid-Afrika natuurlijk één groot schrijvershuis geworden voor mij. En buiten, het is natuurlijk wel nou gewoon daar mijn dagelijks leven, maar je bent er toch niet helemaal thuis en dat zal nooit gebeuren. Dus, er, dus dat gevoel van op vakantie zijn of niet gebonden zijn aan, aan bezonjes. Maakt dat de poëzie dan ook makkelijker komt? Ja, maar ik zeg dat is... Ik ben natuurlijk heel erg gebonden aan bezonjes daar, want ik betaal er nu ook helaas gewoon belastingen en zo. Dus ik ben en huur echt... en, en gas en water en weer. Ja, en ja. Dus, maar het, ja, het, ik heb toch het meeste van mijn leven tot nu toe nog in Nederland doorgebracht. En ik ben gewoon Nederlander. Dus hoe lang ik daar ook zal wonen, uiteindelijk... Ik word nooit een Zuid-Afrikaan, dus je blijft toch een beetje een afstand houden. Breit en Breitenbach noemt dat de uh, middle world. Dus alsof je altijd een beetje zwervend bent. Dat kan eenzaam zijn. En dat is het soms ook wel een beetje. Je wilt ook ergens thuis horen, bij je eigen vrienden zijn. En die zijn er ook overal wel. Maar het wordt hier wat uh, meer van een afstand. En daar kom je misschien nooit dichtbij genoeg. Maar aan de andere kant is het ook een heerlijke staat van, uh, van vrijheid. Dus uh, ik denk dat ik daar een beetje van geprofiteerd heb. Onbewust. Maar het is niet in één stroom gekomen. Omdat ik gewoon werk heb aan de universiteit. Oh, ik ben geen poëziekenner. Eigenlijk uh, kan ik niet zoveel zinnigs over poëzie zeggen. Nee. Dus, dus het gaat bij mij een beetje intuïtief. Ik, ja. ik, ik las je bundel vannacht. Kwam thuis van deze uitzending. Dacht nou ja vooruit. Neem nog een glaasje wijn. En, je moet iets. Ja. En ging de bundel lezen. <lacht> werd, werd enorm gegrepen. Op de een of andere manier was het. Ik hoop het ook niet <kwijnt> altijd voor ons in zeggen. Als een, als een road movie die je meeneemt. Een verhaal waar werkelijk... Bedoel, er is niet echt een, een verteller. Er is niet echt een vaste tijd of plaats. Er is niet echt een vaste vorm. Maar het deed aan alsof je volledig bevrijd bent van ja. alles. Ja, dat is, dat is ook wel waar ik meer... Maar zelfs tijdens het schrijven ook al wel achterkwam. En dat is natuurlijk heerlijk. Wat je ook doet in het leven. Maar dat je voelt, ik doe dit omdat ik het wil doen. En ik doe zoals ik het wil doen. En het maakt me helemaal niets uit wat iemand anders daarvan gaat denken, al dat soort gedachtes. Of het nou een dagelijks werk is, of uh, als je in de kunsten zit... of in de politiek. Dat is een ontzettend lekker gevoel. Dat had ik hierbij echt, het, uh, wat men er ook over gaat zeggen... dat kunnen ze niet meer van me afnemen. Ik voelde me echt inderdaad heel... en waar dat door kwam, dat weet ik niet. Maar heel erg bevrijd en vrij tijdens het schrijven van deze bundel. Van, ik doe het gewoon. Ik laat het ook niet alleen... Ik doe nou iets anders, want het is, het is, het is nooit zo doelgericht. Hè? Van, ik ga nu hier en hier een gedicht overschrijven en ik ga nu deze regel... dat komt allemaal vanzelf. Maar het is vooral wat laat je staan. En ik heb heel veel dingen... die ik misschien vroeger ook wel schreef. Ik zei, nou ja, dat, dat kan toch eigenlijk niet? Dat is toch geen gedicht dit? Ik, zei, nou, ik zet het er gewoon bij. Leuk. Doen we. Helemaal een beetje lucht in te krijgen ook. En ik had... Dus, ik ken haar redelijk goed... Ankie Kroggers zuid Afrikaanse dichteris. Um, ze heeft eigenlijk ook nog wel geholpen... Die uh, had ik een keertje, was ik daarmee aan het uh, praten. En uh, die zei: zij schrijft ook nogal redelijk zware politieke gedichten. Maar altijd als ik een bundel af heb. Of als hij bijna klaar is, zegt ze dan, dan. Want ze heeft een heel grappig gedicht over een opa en oma en die poep op de stoep. En dat is dan poep, is dan scheetjes laten in Afrikaans. En dat is een beetje een, een gedicht naar aanleiding van een bekend rijmpje. Opa en oma zitten op die stoep en opa laat de poep. Het is een hilarisch gedicht. Dat, hier is de context misschien een beetje weg, maar als we dat daarvoor lezen, dat het werkt als een bom. Ze zeggen, waar komt dat vandaan? Maar ze kijkt heel bewust als het bundel klaar is. Is, het, is er wel humor genoeg in? Is er lichtheid genoeg in? Anders stop ik het er nog in. En daar heb ik deze keer echt wel meer naar gekeken. En uh, ja, dat is eigenlijk een beetje meer het aard van het beestje. Want vrienden zeiden ook altijd van ja, wel mooi, moeilijk. Mijn vrienden lezen ook niet echt poëzie. Maar het is allemaal zo zwaar en donker, maar dat ben je helemaal niet. Waar komt dat nou vandaan? Dus ik, Het is misschien wat meer een balans deze keer. Wil je, wil je een stuk uh, voordragen? Ja, dat kan wel. Niet speciaal, een heel hilarisch gedicht, maar ook van korte. Ehm... Uh, ja, die, die, die, er is dus een, een reeks gedichten die, die Dagdromen heet. Dat zijn de dagdromen van Sjaka en die tellen allemaal af. Die tellen af naar nul. Want hij weet, volgens dit boek in elk geval, volgens deze richtlijn... weet hij natuurlijk al precies welke dag hij gaat sterven. Dus dat hou je dan natuurlijk bij. Nieuwjaar, dagdroom 1354. De lucht was afgekoeld. Vanaf mijn piepkleine balkon... Had ik geen schijn van kans tegen het straatgevoel, dus wierp ik voor het slapengaan vanaf twee hoog het anker uit dat met een zware ketting aan de buitenmuur bevestigd zat. Met een gesmoorde plons verdween het in de grond. Een groepje ganzen dobberde als in een dronkenmansgebed... beneden in het gras rondom mijn flat. Ik durfde wedden dat het ganzen waren, gakkende, witgrijze vlekjes. Niet lang na middernacht werd ik, half wakker en door blindheid overvallen, naar het raam gezogen dat nu open stond. Nog net zag ik het schijnsel van het dorp achter de horizon verdwijnen. De ketting waar het anker aan had vastgezeten, zwaaide driftig heen en weer. Ik sloot het raam, zo zacht ik kon, om geen lawaai te maken, ging toen opnieuw naar bed. We gaan, we gaan luisteren naar muziek. Want we hebben ook muziek uit Zuid-Afrika. Miriam Makeba. Ja, mm. dat, dat is natuurlijk vanzelfsprekend. De, de legende. Overleden in 2008. Mama Afrika. Ja, zij was de belangrijkste zangeres van, van Zuid-Afrika. Mama Afrika inderdaad. En het nummer heet Table Mountain. Table Mountain van Mirjam Makeba. Alfred Schaffer zit hier nog in de studio. En uh, we moeten het dan maar meteen over, over Zuid-Afrika uh, gaan hebben. Je, je zei al, mensen rijden daar als, als gekken. Ja. Of, of veel te hard of gewoon slingerend en met iets anders bezig. Ja, ik vind over het algemeen wel uh, dat. En ik rij elke dag. Dat ik, ik werk in Stellenbos. Dus het is elke dag zijn 90 kilometer in de auto tussen Sea-Point en Stellenbos. Dus dan, dan, dan kom je wel wat tegen. En uh, er, wordt, ja, er wordt slecht gereden. Er zijn ook ontzettend veel verkeersdoden daar. Iets van uh, 20.000 per jaar of zoiets. Dat zijn gigantische getallen. En als je dat ziet, dan, dan, dan, ja, dan ben je ook niet verbaasd. Dus niet met de kerst, geloof ik weer. Was het wat minder of net ongeveer zoals altijd. En dan praten ze dan over 1500 verkeersdoden. En heb je het alleen over uh, ja, een beetje eind december. Begin januari. Nou, dat vind ik echt verschrikkelijk. Zo gaat het toch eigenlijk. Hè? Als, je, als, je, als je emigreert, de, de, dat, je, dat je de kleine dingen tegen elkaar gaat afstrepen. Uh, ja. Zonsondergang versus paprika chips. Of, ja. Uh... ja. Je hebt die research goed gedaan. Ja. ja, paprika chips. Ja, ik heb alweer een zakje gekocht, maar ik wil toch niet te veel chips eten hier. Ja, maar ik denk dat de afweging toch wel een beetje gemaakt is ondertussen. Het is. Uh, ik, ik, wat, wat daar zo ontzettend. Maar ik heb natuurlijk, zoals meeste mensen die daar komen wonen. Ja, wij, wij, ja, mensen die emigreren gaan niet in de townships wonen. Dat is natuurlijk wel een ongelooflijk uh, ander leven. En dat besef ik ook heel goed. Dus het blijft altijd een beetje moeilijk praten over dat mooie Zuid-Afrika. Want er is eigenlijk een hele grote andere kant... die veel groter is dan het luxe leven daar. Of het gewone modale leven. En er zijn veel meer mensen die geen gas, water en licht hebben... en geen uh, steen muren dan mensen die dat wel hebben. Maar goed... Uh, uh, ja, wat, mijn, wat ons persoonlijk leven betreft, hebben wij het, uh, het, ja, het goed getroffen. En dan is het leven daar ook aanpoten. Er is geen staat die daarvoor je zorgt met UWV uitkering en dat soort dingen. Je moet het allemaal zelf doen. Maar vooral om te leven te midden van de natuur. Kaapstad is gewoon een grote stad, maar je hebt altijd Tafelberg. De zee is dichtbij, of je kijkt naar Lion's Head of naar Signal Hill... Je rijdt twintig minuten. Je bent in een soort Zuid-Frankrijk. Tussen de wijnlanden van Stellenbosch. Je leeft daar veel meer. Je ziet het ook aan veel Zuid-Afrikanen. Die veel meer weten van flora en fauna. Dan, dan misschien meer Nederlanders hier. Of Europeanen. Hè, die echt allerlei grassoorten herkennen. En dan helemaal niet specifiek natuurliefhebbers zijn. Maar daar gewoon mee opgegroeid zijn. En dat is wel echt een zegen. Dat merk je dan als je vandaag. natuurlijk Ook in de winter. Dat snap ik ook wel wat meer aankomt in Nederland. Het is helemaal grijs. Dicht geplamuurd en alleen maar baksteen en Randstad. En uh... ja, maar het is januari. Het is natuurlijk ook niet als we januari konden afschaffen, was het nog best aardig hier. <laughs> nee, dat is, ik, ik, ik heb hier niet voor niet heel lang een hele mooie tijd gehad. Maar het, is, uh, ja, het leven daar zoals, zoals wij het hebben in elk geval is, uh, is wel prachtig. Het is natuurlijk wel, dat maakt het moeilijk. Het is echt leven met een schuldgevoel. Want je stapt je deur uit en er zijn straatkinderen. Niet, niet gigantisch veel, maar je ziet ze. Er zijn mensen die slapen op straat. Uh, ja, daar moet je je toch ook toe verhouden. Heel veel mensen doen dat door hun hoofd maar af te wenden. Maar dat, dat, dat, dat, dat, dat kan ook niet echt natuurlijk. Dat is... Uh, en geweld. Het haalt hier lang niet meer altijd de kranten. Maar, maar soms, soms staat er in de New York ja. Times een, een gruwelijk verhaal... van een, van een verkrachting en een, en een moord. en, een, en een ja, bijna Net zoals hier ook. ook hè, want er zijn natuurlijk ook een aantal uh, verschrikkelijke dingen gebeurd in Nederland... de afgelopen paar jaar. Uh, vorig jaar volgens mij nog. Met uh, twee jongetjes die vermoord zijn door hun eigen vader. En je ziet dat dat soort dingen... Ja, het wordt heel groot gemaakt. En het, helaas is dat ook wel... Uh, zijn het ook wel dingen die een flinke impact hebben op de samenleving. Maar ook daar speelt het vaak af... juist tussen mensen die elkaar heel goed kennen. Dus natuurlijk worden, er ook, worden ook toeristen wel eens het slachtoffer... van uh, of volledige buitenstaanders van misdaad. Maar vaak he, die verschrikkelijke verkrachtingsverhalen... Dat, dat is dan een oom nu ook weer in het nieuws daar... die dan zijn uh, weet ik wel, vijfjarige dochtertje of, of, of nichtje verkracht heeft. En het is allemaal een familieverband op de Cape Flats waar heel veel bendegeweld is. Ja, daar merk je in, in Kaapstad zelf, merk je daar natuurlijk niets van. Het is er dus wel heel erg, het geweld. Maar erg gelokaliseerd en ook heel dikwijls wel uh, ja, in besloten kring. Uh, die Oscar Pistorius, uh, zo'n hardloper... Uh, met van die, de Blade Runner noemen ze hem. Me, ja, dat, was, dat was hier me. ook gewoon. Ja, nieuws. Het is niet iemand zomaar, zijn, vriend, zijn vriendin heeft die doodgeschoten. Dus het, er is wel veel geweld. Maar het is niet alsof je daar, als buitstaande, ook een soort van een loslopend wild bent. In elk moment kan je iets gebeuren. Dat soort Indianen verhalen, ja, dat is wel eens een beetje overtrokken. Het gebeurt wel, maar veel van het geweld is ja, op bepaalde plekken. Toch Je zegt, ik ben, ik ben daar lekker prettig een buitenstaander... maar ik, ik moet me toch op de een of andere manier een houding geven... ten aanzien van alles wat er gebeurt. Dan, dan is er ook dat belaste verleden wat, wat toch nog steeds een rol speelt. Um, je hebt een dochter. Ja. Jij, jij bent geboren uit een, een Limburgse vader en een Antojaanse moeder. Dus is, is jouw dochter dan in de ogen van Zuid-Afrikanen een, een halfbloed? Of, of ja, technisch wel. Technisch nog steeds. Ze is, ze is blond... En ze heeft mijn gelaatstrekken, die van mijn zusje ook, en die van mijn moeder. Dus ze heeft eigenlijk de trekken van een, van een donkere. En uh, dat was vorig jaar of twee jaar terug was er weer eens een telling. In de zoveel jaar was er een telling. Wij werden ook geteld. En uh, ja, zij is een kleurling. Ze ziet er niet zo uit natuurlijk. Maar, maar speelt dat omdat een haar woord? vader niet, uh, niet blank is? Ja. Maar dat, dat moet je dan invullen bij zo'n hokje? Wat, wat toch ook... Ik moest het nou ook weer voor mijn vaste contact. Ben ik Indiaas? Altijd in, Indiaas ook omdat er veel uh, Indiërs uh, wonen in, uh, aan de Oostkust. Of uh, zwart. Of uh, wit. Dus dat is niet blank, maar wit. Altijd dat, uh, dat kruisje. En ik weet, voordat ik naar Amsterdam ging terug verhuizen... Zeg maar, was, had ik het ook wel een beetje gehad met altijd maar die labels over huidskleur. Van, maar, ja, Dat maakt natuurlijk wel heel veel uit daar. Dus dat is nou helemaal zo. Maar op een gegeven moment krijg je er wel een beetje genoeg van. Toen ik een tijdje dreadlocks had, werd je ook gelijk anders aan. Dat was heel erg gehad op uiterlijk. Toen ze het alsof ik uh, harsh had en zo op straat. Hey, verkoop je nog een beetje? <lacht> dat heet dat die, die, die rasta goed maken en zo. Alsof ik nou rasta ben opeens. Hè, dat, uh, dat, dat, dat idee van huidskleur en identiteit, die koppeling... Ja, die is en blijft heel sterk. Dus als er meningsverschillen zijn, dan komt het... Ja, is because you're white, that's because you're black. Ja. Uiteindelijk snap ik ook wel dat het vandaan komt... Want huidskleur staat er ook voor een hele andere... maatschappelijke, sociale, politieke, economische achtergrond. Dus dat klopt ook wel ergens. Maar steeds die koppeling aan toevallige huidskleur... dat is natuurlijk waar het uiteindelijk in het begin fout gegaan is. En dat is soms heel frustrerend om elke keer weer daarop gewezen te worden. Maar... Jij, jij hebt uh, een liefde opgevat voor, voor het Afrikaans. Voor, voor de taal. Ja. En, maar dat, dat is niet... By accident. Dat is niet de taal van, van de kleurlingen. Ja, ja, zeker ook. Jawel. Maar ja, zij doen veel minder in de literatuur. Het is een het is literatuur die wel echt uh, vooral gebouwd is op uh, blanke, het werk van blanke schrijvers. Grote blanke schrijvers. Van Breitenbach, van Ingrid Jonker, van Ankie Krog. Uh, Marlin van die Kerk, noem maar op. Uh, en er zijn een paar zeer goede... Uh, ja, ik weet, hoe, noem je dat? hoe noem je dat altijd? Ik doe het waarschijnlijk altijd fout, maar ik noem je dat bruine schrijvers, gekleurde schrijvers. Maar hij, dus daar zijn ook wel een paar van. Maar wel, die zijn wel in de minderheid nog. Uh, maar bijvoorbeeld, die heb ik al twee keer vertaald... Ronella Kamfer, jonge uh, Afrikaanse dichteres. Zij is een gekleurde of uh, niet-blanke dichteres. Die heeft het hier ook, begrijp ik, heel goed gedaan... met haar eerste twee bundels. En die schrijft ook echt over andere dingen... dan een blanke, jonge dichteres met de Afrikaanse taal zou doen. Dus het is ook wel degelijk uh, de taal van de Afrikaanse kleurling... of bruinvrouw-man... Maar um, ja, die, die zie je, je nog niet zoveel in de literatuur. Maar eigenlijk het grootste, grootste aantal sprekers is Bruin. Wie, wie zijn jouw studenten en, en, en hoe populair is dat Afrikaans nog? Um, nou, we hebben 400 eerstejaars. En ik doe natuurlijk geen Afrikaans. Ik geef dan Nederlandse taalverwerving. Het eerste jaar dan verder Nederlandse literatuur... Um, 260 studenten. Ik kies in het eerste jaar voor Nederlandse taalverwerving. Dus ik sta voor een grote groepen te praten. Dat vinden ze allemaal hartstikke leuk. Um, 102 jaars dus Het neemt een beetje af naarmate... Eh, als je zeg maar... honneurs ingaat dan moet je nou echt gaan kiezen. En dan kiezen veel studenten pragmatisch. Oh ja, toch met, met recht of economie. Daar kan ik tenminste een baan mee krijgen. Met Afrikaans misschien niet. Maar tot die tijd, als het nog deels van een ander keuzepakket... zie je dat we veel studenten hebben. Uh, ook omdat het toch wel goed is om, wat het ook is... om in je eigen taal, in je moedertaal goed te worden in wat dan ook. Of het nou in de bouw is of in... Uh, je ziet dat veel mensen die eigenlijk Afrikaans zijn... maar zich gaan richten op het Engels in allebei de talen niet altijd de technische vocabulaire hebben die nodig is. Dus je kan beter een hele goede bouwer zijn of een medicus in het Afrikaans... dan dat je dat half-half in het Engels doet. Dus ook om uh, die technische reden zie je dat voor studenten wel uh, Afrikaans kiezen. En dat, dat maakt niet, niet veel uit qua gezinten en, en kleur en dat soort dingen? Nee, het is wel qua universiteit. Dus je hebt drie universiteiten bij ons. UCT, dat is heel erg Engels. En ook wel zwarte studenten, dan heb je uh, UWC... Universiteit van West-Kaapland. Daar zie je vooral veel voor zwarte en bruine studenten. En Stellenbosch is wat dat betreft toch heel erg blank en Afrikaans-Engels. Maar dan zie je ook gelukkig steeds meer uh, andere kleuren rondlopen. Maar is overwegen nog erg blank. 1994 is, is inmiddels al een flinke poos geleden. En dat hmm. betekent dat, dat degenen die toen geboren zijn inmiddels al meerderjarig zijn, stemrecht krijgen. Dus dat betekent ook eigenlijk dat, dat het geleidelijk aan. ...langzaam uit die geschiedenis gewassen zou moeten gaan worden. Ja. Maar ja, de regering helpt natuurlijk niet erg mee. Ja, en dat is waar... Uh, ik zag dat nog op, op, wat, gisteravond op het vliegveld nog in, uh, in een van de kranten. Dat in Gauteng, dus waar Johannesburg en Pretoria zitten die provincie... ...dat het ANC nu nog maar 43 procent heeft van, uh, van het electoraat. Dus dat is echt wel aan het afnemen, omdat mensen meer en meer teleurgesteld raken in, uh, in de mensen die nu aan de macht zijn. Zuma en zijn, uh, en zijn andere consorten. Het is uh, ja, veel eigen gewin, veel nepotisme. En ja, mensen prikken daardoor heen. Dus je hebt een soort populist als uh, Julius Malema. Ik zou hem misschien in de te kunnen vergelijken... met iemand als Geert Wilders, een heel anders op politicus... maar iemand die echt op, inspeelt op uh, de gevoelens van het volk... Um, die wint echt aan populariteit. Het, uh, het is voor veel Zuid-Afrika ontzettend teleurstellend hoe de laatste tien jaar verlopen zijn. En, uh, ja, daar, Dat is eigenlijk de schuld van de regering. Je hoort vaak ook dat er bijvoorbeeld best genoeg geld is om allerlei dingen op te zetten, maar dat het gewoon niet, ja, niet goed geleid wordt, niet goed besteed wordt. En uh, dat na zoveel jaar dat mensen nog altijd. in de westelijke provincie in elk geval, daar, daar woon ik nou, dat weet ik dus het meest vanaf. Ja, dat daar nog steeds uh, zoveel mensen geen, geen vaste uh, huizen hebben. aan huizen. Allemaal van die, van die krotten die als het een beetje waait... is het allemaal weg. Als het hard regent is het allemaal overstroomd. In de zomer vaak een klein brandje met een gasfornuisje En dan is alles in de fik. Nu ook weer was er uh, een maand geleden rond kerst... was een hele, heel woongebied afgebrand. Allemaal mensen die dakloos zijn. Een man of 2000 of zoiets. Ja, Mensen raken... Ja, raak, hun geduld raakt op. En... Uh, dat is dus ook soms wel een beetje de angst. Ik denk niet dat het heel sterk is nog. Maar de angst van waar gaat dit naartoe? Gaat dit ooit ontploffen, die onvrede? Um, dus heel veel hangt af van de verkiezingen die dit jaar gaan plaatsvinden. Van, uh, van wie de macht gaat overnemen. Er is een ontzettende machtsstrijd die binnen het ANC aan de gang. En, uh, nou, hopelijk keert het dan ten goede. Maar de onvrede is, is uh, zeer groot. Mandela's overlijden was... was... Wereldnieuws. Het ging, het ging echt wekenlang over, over niets anders. Hoe heeft, hoe heeft jou dat persoonlijk geraakt? Had je, had je daar persoonlijk gevoelens bij, bij? Bij de dag dat hij stierf? Ja, is? natuurlijk. Ja, ja, zeker. Uh, ik weet het precies. Ik, ik, ik lag nog in bed. en Mijn vrouw kwam het zeggen. Echt ook geschokt. Het is, het is iets dat je verwacht. Maar uh, het moment dat het gebeurt. Ben je toch een beetje in wees. Ook als, ook als een buitenstaande, relatieve buitenstaander. Hij was echt nog een van die laatste verbindende factoren in, in, in, in Zuid-Afrika. Desmond Tutu is er ook nog eentje, denk ik. Maar die heeft minder uh, politieke impact, denk ik. Maar dat is, dat is uh, iemand die wat mij betreft op een brede niveau uh, vlak staat. Maar Mandela natuurlijk al heel erg lang uit de politiek was. En toch ook al wel erg uit uh, het publieke oog. Hij was er wel. He, dus hij is wel op dit moment... Uh, hij leeft en hij ademt terwijl wij hier rondlopen. Hij is er nog. En dat is nu, dat is nu weg. Maar um, ik, ik denk wel dat het goed is zoals het gegaan is. He. Dus De, de Zuid-Afrikanen zijn wel eerst door de eerste schok heen gekomen. En geleidelijk aan zijn ze gewend geraakt aan het feit... He, met die eerste berichten dat het slecht met hem ging... Als het uit, uit het niets zomaar. Uh, s ochtends op het nieuws was geweest. dan was het. dan was het land echt in een grote uh, trauma gezakt. en dat valt wel mee. Dat is, dat, het, is wel, uh, het heeft wel echt zijn stempel gedrukt. maar mensen kunnen daar wel mee over weg. Maar als het in één keer zomaar was gebeurd. nou dan was het wel heel erg moeilijk geweest. denk ik. om, hier, om daar uit te worstelen. Vooral omdat er dus geen alternatief is. Ja, anders zeg je van. dat is. hij heeft de weg geleid naar hè, democratie. Naar een nieuwe samenleving. En kijken hoe het hier voortgezet wordt door de huidige politieke machthebbers. Maar dat is het dus niet. En dat maakt het zo frustrerend. Voor dat maakt het, het, het zo, zo pijnlijk. Hij werd, werd ook door, door heel veel mensen gezien als een, als een, uh, een voorbeeld voor meer uh, universele waarden. Voor, voor meer een menselijk voorbeeld. Ja. Van, van hoe je je over rancune heen kunt zetten. Hoe je met tegenslagen om kunt gaan. Hoe je je kunt verzoenen met, met je vijanden. Ja. Ah. Ubuntu. hè, Ja, met thee drinken met Betsy verwoerd. Uh, hè, de, de vrouw van. En er werd nog gevraagd door de journalisten. Uh, heeft hij echt thee gedronken? Nou, hij drinkt geen thee, maar het was koffie. Hè? Dat is een beroemd. Uh, staan ze daar met z'n tweeën op die stoep. Ja, ongelooflijk hoe hij dat gedaan heeft. En ook. ik bedoel, Het was geen heilige. Dat wordt natuurlijk wel van gemaakt. Maar ook van een slimme man. Een strateg. Dus hij dat, ik, ik moet dat zo naar buiten brengen. Zodat het volk. Achteraan kan gaan als een voorbeeld. Dus het is ook heel berekenend geweest. Ik kan niet alleen maar diep. Ik geef heel veel om die Betsy-vervoer bijvoorbeeld. Dus ik, ga, nee, dat was, ik moet dat doen om te laten zien dat we niet kunnen blijven hangen in de rancune waar, waar we in zouden kunnen blijven hangen. Want dan, dan, komt het, dan krijgt dit land geen toekomst. Dat was ook heel mooi bij uh, een van die vele documentaires die voorbij kwamen op de radio. Dat was ook Carol Niehaus. Vroeg, voormalig ambassadeur, ook ik denk in Nederland van Zuid-Afrika, die als enige Afrikaanse of iets in, in die commissie zat. En het ging over het volkslied, dat nu meertalig is. Dus het is in Zulu of Trossa, en zwarte taal en Engels. Maar Mandela zei ook daar in die vergadering: maar er moet ook een zinsnede in Afrikaans in. En nou, iedereen was natuurlijk tegen dat. Nou, Daar zijn we nou net van bevrijd van het Afrikaanse. Karel van zegt: ja, is dat nou wel handig? En iedereen was even de deur uit. Dus zei Mandela: hé, hey, wat is dat nou? Jij? Van iedereen moet jij juist wel bij mij, uh, mijn argument staan. En dus door, door Mandela bijvoorbeeld is dat Afrikaanse uh, gedeelte in het volkslied gekomen. Echt uit overtuiging van we moeten. Alles bij elkaar brengen. Dat dus heeft ook alle belangen het gedicht van Yvonne Jonker voorgedragen... bij de opening van het parlement. Dus het is al goed, maar het is ook heel berekenend geweest. Wat niet specifiek slecht is, maar... er is wel heel degelijk over nagedacht. Het, het zou inderdaad... Uh, je zou bij wijze van spreken een zelfhulpboek kunnen maken... van, van wat zou Mandela doen in mijn ja. schoenen. Ja. En, en ik denk dat het je nog best verder ja, zou ja. helpen. Uh, Natuurlijk moet je ja. geen heilige van iemand maken. En, en op een gegeven moment treedt ook een soort marketingmechanisme... in werking van... je maakt van iemand een soort god... En dat is ook in jouw belang, want dan sta jij met God op de foto. Dus, dus ik, ja. ik, ik wil dat cynisme en die relativering ook, ook wel uh, erkennen. Maar desalniettemin, al was het maar om dat ene moment in de geschiedenis... dat je dat je over alles heen zet ja. en met de schone lij begint. Dat ja, zou een mooie levensfilosofie zijn. Ja, absoluut. Nee, het is alleen, je, bent, je, je moet als land of als, als mensheid waken... dat je zo iemand niet tot een cliché maakt. Want dan ga je juist voorbij aan zijn boodschap. Dan is de nieuwe Mohammed of wat dan, en dan ook. Dan plak je hem op een t-shirt zoals ja. uh, uh, Che Guevara. Dat is een verzetsheld. en, en nou, Dan kunnen we verder. Je moet juist wel goed onthouden waar dat vandaan kwam. En hoeveel moeite het ook misschien wel gekost heeft... om te doen wat hij deed. En dan heb je echt een goed voorbeeld aan hem natuurlijk. Want dan is het nog moeilijker... als je dan ziet waar het vandaan kwam om te doen wat hij deed. Dat kunnen, dat kunnen de meeste mensen niet opbrengen. Die dat is, dat is de, eigenlijk de bevrijding. Als je, als je leed tegenslagen... Want, want een leven zonder tegenslagen... Dat, dat is kinderlijk om dat te verwachten. Ja. Als je die tegenslagen van je afwerpt... dat is alsof je een dictator... je land uitstuurt. Ja. Oké, okay, ik, ik heb alle ellende gehad... maar nu is de afgelopen move Wegwezen. Ja. Kutsch, jij. Ja. Eruit. Dat, dat heb jij ook gedaan eigenlijk. Je hebt het leed afgerond... op, op een zeker ogenblik. Nou, ik weet niet of het afgerond is. Ik denk dat je het altijd een beetje met je meedraagt. Dus vanochtend toen ik op het vliegveld kwam... Uh, had ik het opeens heel zwaar te pakken bijvoorbeeld. Omdat je hier terugkwam? Ja. Geen moment ben nagedacht. Het duurde heel lang voor we uit dat vliegtuig kwamen. Ik denk dat, er, uh, dat men vermoedde dat er... of illegale of iets illegaals aan boord was. Dus heel veel. We moesten allemaal ons paspoort ook bij ons houden. Dus we stonden heel lang in die sluis ook. Ik was misschien ook wel een beetje moe. Zo'n gezinnetje voor me met twee kindjes en zo. En opeens kreeg ik het echt te kwaad. Ik zat bijna te janken in, in die sluis. Dacht, wat krijgen we nou? En Dat, dat je het opeens beseft, het is toch al een tijdje terug. Dat ik, ik weet nou ondertussen wel dat mijn ouders niet meer zijn. En mijn zus me opeens beseft. Ja, die zijn dus niet om mij op te halen hier. Dan ben je een wees. Ja, maar goed, dat weet ik al wel. Dan nou, op terugkomt die vraag van... Je bent van je afgezet, ik ben er wel mee in het Rijn gekomen. Maar op dat moment merk ik dus, is het is dus nog heel erg... Uit het niets het was gelukkig over zo weg. Anders waar staat die Vindt hij dat hij Jank is? Nou, het is niet zo weg om in zijn sluis te staan. Maar het was een beetje, beetje gênant was het bijna. Maar het was ook wel in ja, dat opzicht interessant toen het gebeurde. Was, wat, wat, wat gebeurt hier nou? het is een Nou, dus, dus het leed is dan misschien niet helemaal weg. Wel verwerkt. Maar dat zag ik bij mijn vader ook. Maar goed, die heeft zijn vrouw verloren en, en zijn dochtertje verloren. Dat, dat, dat gaat nooit weg, maar je leert ermee omgaan. En dat is er wel gebeurd. Ik heb er wel mee leren omgaan, denk ik. Maar Jouw vader had een, een, een, een zin geschreven in een brief aan jou... die je als een soort motto zou kunnen op, opvatten... En, en wat eigenlijk ook een beetje een, een Mandela-achtig motto was. Ja, wat goed dat jij dat opgezocht hebt. Ja, ik, ik, heb, me, ik heb me voorbereid. Ik vond het ook indrukwekkend... Ja. Weet, nee, weet je ik... dat nog? Nee, en daarom, want, misschien heb jij, want ik wist het niet helemaal meer zeker. En ik wilde het laatst opzoeken. Het was een artikel van Trouw weet ik. Ik werd me naar gevraagd. Een zin die mij geïnspireerd heeft. Maar het, het was zoiets van, eh, ondanks al het leed... Eh, heb ik toch een heel mooi leven gehad. En ik heb veel, ondanks alle tegenslagen... veel ondankbaar voor te zijn. Ja, ja dat is ongelooflijk. Zijn ouders vroeg verloren. Oorlog meegemaakt. Ze moesten evacueren. Zijn dochtertje verloren. Zijn vrouw verloren. En ja, dan toch zoiets uiteindelijk. Ja, dat is, dat is iets waar, uh, ja, waar ik met heel veel bewondering naar kijk. En wat ook echt inderdaad... De, de precieze woorden onthoud ik niet altijd even goed... maar het, het idee en het gevoel natuurlijk wel. En waar ik ook echt zelf naar wil streven. Als het een beetje tegen ze... Oké, okay, maar je hebt ook heel veel om dankbaar voor te zijn Alfred... En, en, ik denk dat ik op dat vlak wel een beetje aan het komen ben. Dat is echt een beetje door hem. Ik wist niet wat ik las toen ik dat, uh, in die brief las die hij aan mij had uh, nagelaten. Ik dacht, oh, dat jij dat zegt. Maar dat vergt ook, ook kracht. Ik bedoel, dat vergt echt uh, veel van jezelf om, om, om dat te kunnen zeggen. Ja, op offeringsvermogen. Wat ook sowieso al was. hij had iedereen al verloren... En dat zeiden ook kennis en buren van mij. Laat jou gewoon naar Zuid-Afrika gaan. Helemaal nooit van ja, ik ben wel een beetje alleen. Hè? Dat soort wat, wat heel normaal zou zijn misschien voor een ouder. Niet eens zeggen, je mag niet. Maar af en toe laten merken dat je toch een beetje eenzaam bent hier in Nederland. Dat heeft hij nooit gedaan. Jij moet je eigen weg vinden. Ga jij maar de wereld in en zoek maar uit hè, zoals je het wil doen. Nou, dat is ook heel knap. Dat is ook echt iets dat je ja, zou moeten leren. Kunnen. Maar wat niet iedereen gegeven is natuurlijk. Jij ja, wilt ook die mensen een beetje bij je houden. Niet weggaan zo was hij niet. Heeft hij jouw uh, succes nog, nog meegemaakt? Ja, ja, ja. Ja, heel erg. Ja, die zat op de voorste rij. En uh, knipt ook alles uit. En ook mijn promotie heeft hij nog meegemaakt. Toen kwam ik een keer terug uit Nederland. En uh, had ik ook post gekregen, weet je wel. En dan had hij overal, ja, ik weet niet voor wie, maar had hij op enveloppen had hij altijd meneer. Had hij dan doorgeschreven een dokter bijgezet. Dokterschaffer. Hè, om aan te geven hoe trots hij was. En uh, nou ja, bij een bundelpresentatie had hij aan, Ik weet nog een vriend van mij, hein, Mustafa toe, Die las ook op een, een van die presentaties. En mijn vaas zat vooraan. En dat was nog wel iemand van de oude stempel. Hij vond Turks fruit al verschrikkelijk. Dus hij was redelijk... Uh, geeft niet hoor, redelijk oude wits. Bertus Avies, Jacques Perk, dat was een beetje zijn, zijn ding. En moest er als het prachtig gewicht voor affirmaties. En ik heb een zachte pik. En elke keer als hij dat zei, zag je mijn vader. Maar iedereen zag dat. Zo fronzen. Van het woord pikken, de gedichten, dat kan helemaal niet. Uh, maar dat zijn we hele dierbaar herinneren. Waar dus altijd bij is geweest. Zij heeft uh, de eerste VSB-nominatie nog meegemaakt. De derde niet geloofd. Nee, de derde was hij er niet meer. Maar de eerste week nog wel. Uh, toen werd er s nachts, uh, bijna s'nachts gebeld. En... Uh, ja, wist, ik, ik wist toch helemaal niet van die Facebook eigenlijk. ik ben er helemaal niet mee bezig op zo'n moment. Dat was het tweede bundel pas. Ik zei, pap, ik ben genomen niet eens voor de VSB. Hij wist niet eens wat het was. Zat hij met zijn armpjes zo <lacht> omhoog. Ja, zijn hele, dus, het is heel mooi dat hij daarbij is geweest. Dus ik heb, ja, helaas mijn moeder niet natuurlijk. Maar uh, hij zeker wel. En hij zei ook altijd, ik begrijp niet helemaal waar het over gaat. Maar ik vind het wel heel mooi. En als ik dan zei, het gaat hier en hier over. Een lang gedicht, de muziek die ons toekomt zei ik, ja, het gaat een beetje over jou. Oh, nou begrijp ik het. Want hij was wel erg literair geïnteresseerd. Hij las veel. Maar ja, die moderne poëzie, dat zei hem niet zoveel. Maar, maar, maar je komt aan vanochtend op Schiphol. Je hebt, je hebt een lange dag. Waarschijnlijk nee. niet veel geslapen in, in het vliegtuig. Je, je, nee. je, je hebt hier eigenlijk niet zo, niet zo veel, Maar althans geen, geen familie. Je, je bent uh, naar Zuid-Afrika gegaan. Omdat dat je daar ook een beetje een buitenstaander uh, uh, wil zijn. Je, je had eigenlijk ook naar de eilanden kunnen gaan. Daar heb je natuurlijk ook nog uh, een geschiedenis. Ja. Daar heb je ook nog, nog, nog wortels. Heb je eigenlijk al gekozen? Um... Of, of moet je dat helemaal niet van iemand vragen om ooit te kiezen? Nee, nou, ik, ja, ik kies voor mijn vrouw en mijn dochter. Waar zij gaan, ga jij ook. Ja, daarom ben ik ook uiteindelijk in zuid afrika gebleven. Ik ben er gegaan omdat ik het erg mooi vond en ik wilde daar studeren. Maar ik ben er gebleven omdat ik mijn vrouw moet. In 2016 zijn we na 20 jaar samen. en We hebben een hartstikke leuk dochtertje. En dat is mijn familie. Dus als zij naar, uh, weet ik veel, nou, ik hoop het niet, maar Afghanistan willen verhuizen, dan, dan ga ik natuurlijk mee. Dus dat is een beetje mijn, uh, mijn thuis. Mobiel thuis, maar het is wel thuis. Kijk je ook om in, in je werk? Uh, als, je, als je vorige bundels pakt, uh, lees je dat dan met trots? Of, of zijn dat dingen die je, die je een beetje achter je hebt gelaten? Of? Nou, dat laatste wel een beetje. Trots heb ik nooit, ja, eigenlijk nooit gehad bij mijn eigen werk. Uh, interesse wel. Ik, ik heb, er is een hele mooie, vind ik, hele mooie bloemlezing uitgebracht dit jaar, of, of begin vorig jaar, 2013. In het Afrikaans, met Afrikaanse vertalingen. En is me gevraagd om dan zelf die gedichten te kiezen. Dus dan ben ik weer door mijn eigen werk gaan lezen. En dan, ja, dan is het toch wel heel veel waar je niet zoveel mee hebt. Maar ik denk dat dat heel erg logisch is. Sommige gedichten zijn 15 jaar oud. Het is heel, als je daar dan nog heel lyrisch over bent, dan betekent het ook dat je niet erg gegroeid bent. Maar er zijn nog zeker wel een aantal teksten waar ik iets mee heb. Maar veel teksten, ook zeker die in de tijd van wat meer verdriet zijn geschreven. Ja, daarvan denk ik ook van... Oh, het is, het is redelijk, uh, redelijk, niet alleen zwaar, maar redelijk hermetisch. Soms weet ik het zelf ook niet helemaal meer. Het, is het heel intuïtief ontstaan, blijkbaar. Uh, maar dat geeft niet. Wil je, wil je iets voordragen? Je mag, mag zelf kiezen of het uit de, de huidige of de vorige bundel is. Um... Nou, dan misschien toch iets uit deze. Dat is altijd goed. Leven in het heden. Ja, ik heb, dus, ik heb alleen geen. Uh... Maar ik vind het gelukkig snel. Ik zit geen, het is, het is een, eigenlijk een doorlopend verhaal, dus er zit geen inhoudsopgave bij. Maar ik heb het al gevonden: Zelfportret als Sinterklaas. Dagdroom 1015. Keihard wordt er aan de deur geklopt. Was ik het zelf niet, zou ik gillend achter de gordijnen schieten. Ik kwam per trein. Mijn paard is dood, de boot gezonken. Uitgeput, kruip ik de daken op. Als ik eens spreek, dan spreek ik honderd uit. Houd ik mijn mond, dan ben ik heel erg oud. Vol leugens en bedrog. Niet langer bang, Gods hand te schudden. Als het mijn tijd is om te gaan, trek ik mijn alledaagse kleren aan. Koop een enkel eerste klas. Ik sukkel onderweg in slaap als een suppoost. Stap uit op een verwaaid perron en slof incognito. Zonlicht in mijn nek, over een zandweg, doodgewoon. Hoe goed herken ik alles hier? Ik loop al sneller dan daarnet. Tot ik het uitgelaten als een kleuter op een holle zet. Dankjewel. Ik vond, ik vond het leuk dat je er was. Ik noem de titel van de, van de bundel Mens, Dier, Ding. Verschenen wij bezig bij Alfred Schaffer, dankjewel, en tot ziens. Dank je wel. En de volgende keer gaan we het, uh, gaan we het ook over voetbal en, en jazz hebben. Hartstikke goed. Dank je wel. Want jij dat plakkaat van Led Zeppelin, woont je Jij drinkt eens koude respect Want jij is elke jaar bij die Giant Bee Jij is oudies, Ik kom met de Roubie. Jij leert vaar. Ik ga zoeken, jij is iced tea, X vet blood. Jij is light beer, ik Jij ziet al met die nieuw fresh nook. Ik zie oud met die pip broek. Ik watch jou, ik koekeluur loer oud. Je voelt nog wel een jou. Ex fantastisch, jij is ik vat een poppies. Je rok een klein kies, jij stem foster, Ek is Chris Edwards. Jij is in die bossen, ik rol in die Jij Is boring soos. Likies om die kamp maar My stel slik, sneak, is soos een vampier Je stel kak soos een marshmallow My sie en net One night in battle Jij denkt cool, is Wat jy is cool, dit is ek Want je hangt zo met models in een gang zo met slette Jij denkt jy cool, is cool, dit is Want ik is rapper en jij zingt een falsetter. Jij denkt jy cool, is cool, is Want ik rij op met die bus en jij vlieg op met de jet Jij denkt jy cool, is cool, dit want jij rijdt in een Peugeot 206 06. Jij rolt met de zelfvoer in jouw pit. Ik rol nog met de 33 Mijn stijl gooi sexy correct. Jij droom nog fucking Mr. Price ring. Als ik instap, schrik je je fucking ball. Je krijgt nog fucking geld bij jouw man. Ik los je je Joe pap Als je instapt, begin je jolly jolie pad Ik z'n Amerika. Jij is Iran, ik boog jou laat die kak slap Ik zijn big pain, jij is een Jij Je loopt rond met kop en skym op jouw mond aan. Ik zie regional, jij is gekopie. Ik zijn flash jij is een Jij Je op koffie, alles eet, maar jij is fike. Jack Barrel, bro, ik lieve een stroot Jij denkt je cooler is ekker. Wat jij drinkt bij de ton, ik drink bij Dikker. Jij denkt je cool is ekker gentlemen. Bra, ik zie Jij en Ja, wie is er cooler dan Jack Parrow? Jack Parrow, beter. Of eigenlijk heet hij Sander Tyler, een Zuid-Afrikaanse rapper uit Belleville, voorstad van Kaapstad. Nou, niemand is wat mij betreft cooler dan deze Zuid-Afrikaanse rapper. En het nummer heette cooler als ekken. We sluiten af dit uur met een volgende deel van de weekserie. Namelijk een gesprek met pianist Ralf van Raat. U hoorde hem de afgelopen dagen ook al. Hij is net terug uit China, waar miljoenen mensen hem zagen optreden. Ook op de Nationale Chinese Televisie. En Floris Albers die zocht de wereldster op om kennis te maken. Oké, okay, dat was mijn computer. Uh, ik wil je even wat laten horen. Misschien vind je het wel leuk uh, om te zien dat uh, heel veel top 40 muziek, of, of sowieso popmuziek, eigenlijk heel veel te maken heeft met, uh, met uh, klassieke muziek, met name 20 eeuwse muziek. En dat dat helemaal niet zo ver uit elkaar ligt. Dat die popmuzici eigenlijk misschien een beetje gejat hebben van, uh, van de oude meesters. Of in ieder geval van uh, meesters die al uh, eerder die dat soort stukken hadden gemaakt dan zij. En je hebt je laptop nu hier op de piano staan. Adele, Adel. de hit van nu hè. Ja, de, Adele is toch wel een van de, van de grote nu. En uh, ja, dat lijkt heel vernieuwend. Uh, bijvoorbeeld uh, een nummer als uh, Someone Like You. Ik laat er even een stukje van horen. dat ja, ken, kennen we allemaal. Ja, misschien wel vanwege het feit dat het heel erg gebaseerd is op, op andere muziek. Bijvoorbeeld van Philip Glass. Wat, wat zo karakteristiek is dat je zo'n piano hoort... die, die uh, één patroon heeft. Da, da, da, da, da, da, da. En uh, dat eigenlijk niet verandert. En zij zingt daar een lijn boven, maar dat pianopatroon verandert niet. Nou, Philip Glass deed hetzelfde al in de jaren 70, 80. Ik speel nu een stukje uit 1988 van Philip Glass. Een moderne, eigentijds klassieke componist mm Nou, het, het, het is vrij duidelijk dat het er natuurlijk op lijkt. Ik, ik vind dat jij minder mooi zingt. <laughs> ja, ja, die mooie dan moet je het mij maar bijdenken. Ik ben uh, niet gezegend met zo'n mooie stem. <laughs> maar, maar de invloed is duidelijk. En jij zegt eigenlijk Adele, die, die heeft het niet zelf gemaakt. Die, die jat dit gewoon van Philip Glass uit de, uit de vorige eeuw. Nou, het is de het is vraag. Het, ik denk wel dat het zo is dat, ze, dat dit soort mensen die, die stuk wel eens gehoord hebben. En misschien in een ver weg bewustzijn, onderbewustzijn dat het meespeelt. En dan op zo'n nummer komen. Ja, dat is muziek waar. heeft zich zo ontwikkeld. En die ja. onnavolgbare muziek die jij af en toe speelt... of die jij voornamelijk speelt als, overal ter wereld... Ja. Van, van China tot aan de VS is het, geloof ik... Um, ja, die, is, ja, die zie je terug in de popmuziek. Ja. Heb je nog zo'n voorbeeld? Ja, um, ik heb nog zo'n voorbeeld. Um, Ook op YouTube. Dat is Formidable, van een Franse, Franse zanger. Belgisch. Oh, is dat oké. Okay? Ja, dat is wel Dat gaat een, Even kijken. Um, dan moet ik het eventjes vinden. <laughs> ja, hier is hij. Um, daar komt een ritme in voor. Op een gegeven moment, na 1 minuut 10 of zo. En uh, dat deed TBC al uh, in 19... Uh, nou, tot 1915. Dat is ongelooflijk. Formidable. Tu étais formidable. J'étais formidable. Nous étions formidables. Oh bébé, oeps mademoiselle. Je veux pas vous draguer. Ja, dat is een beetje een Hamanera-achtig ritme. Nou, dat klinkt hartstikke swingend. Uh, Dubussy, de uh, Franse componist, die gebruikte dat dus al uh, rond 1915 in uh, een van zijn stukken. Ik zal het even spelen. Waar zit de vergelijking nou? Ja, ik zal hem er even laten horen. Dus je hebt hier het rit tam tam tam tam tam tam Dan nou speel ik even mijn stukje erboven. Dus uh... ja. tam tadam tam tam het is precies hetzelfde precies hetzelfde ritme. Ja, alleen dan, uh, dit is 90 jaar zeg ik, ja, 90 jaar eerder uh, al geschreven. Dus Dubussy was al heel modern in zijn tijd. En nu, nu vinden we het nog steeds heel erg leuk. Maar ja, het begon al wel met dit soort componisten natuurlijk. En als jij mag kiezen, dan kies jij niet voor Stromae, die Belg. <lacht> maar dan kies jij voor... Ja, toch voor mij Dubussy. <lacht> dat blijft toch fantastisch. En uh, ja, dat is toch de grote vernieuwer. Dat blijkt me weer, ook in die tijd. Nog een heel klein stukje dan. Formidabel was dat Ralf van Raad, de pianist, in gesprek met Floris Albers. Dit was de eerste uur van Nooit meer slapen. Zometeen zijn we terug met schrijver Jamal Uriachi. En uh, we hebben ook uh, Anouk Rivioen, uh, de kunstenares. En we hebben ook Christine Otten, schrijver en journalist. En uh, Anton Doutsenberg. Tot zometeen. Op Radio 1, het nieuws van alle kanten.